In de nieuwe dienstregeling op het spoor gaan vooral meer intercity's en stoptreinen rijden. Spoorbeheerder ProRail heeft maandenlang gesleuteld aan de regeling die 15 december ingaat. Zo gaan er zes intercity's per uur rijden tussen Amersfoort en Utrecht Centraal. Komen er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht. En gaan er in de zomer meer treinen rijden tussen Zandvoort en Haarlem. Volgens ProRail kan de ruimte op het spoor beter worden benut dankzij een nieuw planningssysteem. Ook kunnen er langere goedere treinen rijden. Het aantal zijinstromers voor lerarenopleiding Pabo is meer dan verdubbeld. Dit jaar hebben zich al meer dan duizend mensen aangemeld die hun huidige baan willen verruilen voor het onderwijs. Heel vorig jaar schreven 450 mensen zich in voor de verkorte opleiding. Toch waarschuwen basisscholen dat de zijinstromers het lerarentekort niet zullen oplossen. De Maastunnel bij Rotterdam is weer open in beide richtingen. Ruim twee jaar geleden ging de oudste tunnel van Nederland... deels dicht voor groot onderhoud, onder meer betonrot is aangepakt. Ook is de techniek in de tunnel vernieuwd... zodat die voldoet aan de veiligheidseisen. Er rijden dagelijks zo'n 60.000 auto's door de tunnel... die de oevers van de Maast met elkaar verbindt. De fietstunnel van de Maastunnel gaat vanaf december... nog bijna een jaar dicht voor renovatie. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon... en lokaal nog bui met kans op onweer... Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Zou een stevige wind, maar die neemt vanavond af. Morgen weinig verandering. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS vanavond. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jon van de ANWB. Vertraging op de A7 van Zurich naar Horen bij Den Oever 4 kilometer, vertraging ruim 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 We zijn nog bij het tweede uur van de Summer Wake Up. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot hier uur bij je. En dat waren de BG's. En we gaan nu door met een gloednieuwe plaat. De Media met Famke Louise samen. Ze letten op mij, op mij. Maar ik heb me FM. Ik wil dat je blijft. hier samen met Famke Louise. En wij gaan door met Stevie Wonder. Op deze dag waar het een beetje bewolkt is, grote stapel maar het blijft droog vandaag. Dus, gewoon, ga lekker een strandwandeling maken. Send me mom, you understand. Well, I don't understand you can't cuz I've been you know, the Paris Fair rue, you know. I rock, I ran. You paid here, you know, I speak very very um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 Dat is Stevie Wonder hier om ZFM om um kwart over negen. We gaan door met een deutsche Schallplatte. Peter Fox, met dem Haus am See. Hier ben ik geboren en laufe door de straat.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 Ik heb 20 Kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Ik ga een vrouw gezicht, is Ik een land.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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traumbesieg, das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch nie raus. Hier werd ik geboren, hier werd ik begraven.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 Confession from Licka. I tried so many times to oppress it. Now I decided to explode and let my heart speak its ache. Now that don't on my weak body can't fulfill, I live it out to him and still I know that my anxiousness and my truthfulness for It is there. Get him out of, head. out of my head. It worked out I to see myself, look up my dignity. He sucked away my happiness and learning new things. And made me think I love someone else. No, it's the person. So do me no, uh, please let me go. Do. do me no, uh, please let me fly. Do me no, uh, please let me fly. Uh -huh. Nekka, een Nigeriaanse zangeres, woont in Duitsland. En ja, heel bijzonder. Een paar jaar geleden was ze op uh, Bevrijdingspop. Het was echt een super concert. Wij gaan lekker door met een oude van Bruno Mars. En een remix met Cardi B. Can't tell me, It's my big bronze boogie guy, all them girls shook My big fat ass guy, all them boys cook. Huh? I'm run from dollar bills and I be poppin' rubber bands <laughs> You know what me while I do my money dance like Drexin' <laughs> hey. Hey. on hey. Hey. Hey. Hey. Hey. the ground like Hit that little John. Okay. Okay. okay okay. Oh yeah, we drippin' the finesse and gettin' pig Ooh, don't we look good together? together? There's a reason why they watch all night long, oh, that long. En dat was Bruno Mars met Finesse. En die was opeens afgelopen. Vier van half tien hier op ZFM. En wij gaan door met Maan worden hem vaak bij ons, omdat het zo goed is, omdat het nieuw is. En deze jongen die ze trouwen louden, ook kan. nog wel van deze tijd. Bestaat er nog zoiets als romantiek of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken ook zit altijd om me heen. De eerste maan is zo verliefd en dan is hij weg of gaat hij vreemd Maar dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat Ik weet dat het bestaat, staat, staat Want hij is idolaat van mij hey.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 het is dus ook van Maan was dat. En het is half tien. En de mensen die het programma kennen... ...die weten het. Het is tijd voor de vaste rubriek Jazz is niet eng. En vandaag in Jazz is niet eng gaan we naar een van de grootheden van de jazz. En dat is Miles Davis. Maar gaan we nu allemaal getoeter horen? Nee. We gaan iets heel bijzonders horen. Dat is uit 1985. Een opname van een album wat gewoon verloren was. Wat vorig jaar weer teruggevonden is, en dat is Rubberband, en dat is een voorbeeld van hoe je je maar kunt blijven vernieuwen. Dat deed Miles Davis dus altijd, en daarom voor hem Rubberband van het verloren geblevene album uit 85. Dat was Miles Davis, Rubber rubberband, verloren van haar album uit 1985. En we gaan door met en die heeft er ook al over Miles Davis. Je kunt, nu Miles Davis. Ma On ne se reverra pas T'aimes tant te faire du mal L'amour c'est comme ça Tout ne tient qu'au détail Alors j'écoute du maesthés Et le temps passe On s'afflige des supplices De mon split La peine c'est pas du toc Des larmes de crocodile fond Herbie en coque Donne-moi de tes nouvelles Si la nuit tu es seule Peu importe qu'on s'aime ze la gueule Alors j'écoute, tu me restes et le temps passe Zet even maar eens Met Jeet Dic Dick goed, du Miles Davis en daarvoor had de grootmeester zelf. En dan nu met een helemaal gloednieuwe plaat, echt gloednieuw. Vorig weekend uitgekomen. De allernieuwste van Ariane Grande met een heel raar intro. I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 You were my girlfriend I probably wouldn't see dat was Ariana Grande hier op ZFM, waar het inmiddels 9 uur 42 is. Wij gaan door met de Cardigans. Ook zo'n leuk plaats. Carnaval. Chaudigans hier bij ZFM om kwart voor tien. En als ik dan carnaval hoor, kermis, dan moet ik aan dat hele zielige liedje denken van Thijs Boontjes. En ik dacht, weet je wat, ik draai me gewoon alleen naar de kermis van Thijs Boontjes. Wat een ellende. Thijs Boontjes alleen naar de kermis. Wij gaan door met Jaja van Ayamurkura. En het is 9 uur 48. Dus schiet op als je om 10 uur ergens moet zijn. Je hebt 10 minuten de tijd. <middels> Jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, Dja Dja, ja. oh, y'a pas moyen, Dja Dja suis pas ta katana, Dja Dja, genre ja. En katana, baby, tu dettes ça Oh, Dja Dja, ja. ja, y'a pas moyen, Dja Dja ja, ja. suis pas ta katana, Dja Dja, genre En katana, baby, tu dettes ça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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain si tu me dis con. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain si tu me dis con. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh ja, ja. oh ja, y a pas moyen jaja. C'est pas ta tata ja, ja, En tant tu ça. Oh ja, ja, ja, y a pas moyen. Oh jaja, jaja, jaja, jaja. pas ben niet mijn jaja, jaja, jaja, jaja. Ik on baby jaja, jaja, oh jaja. Ik ben pas mijn jaja, jaja, jaja, jaja. Ik ben niet on jaja, jaja, jaja, jaja. Ik jaja, jaja, jaja, jaja. Ik ben niet mijn jaja, jaja, jaja, jaja. tu jaja, A pas moyen, ja, oh, Jaja, ja, da dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, baby to dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat ja, baby, ja, got ja, a baby dat ja, On ja, baby, ja, dat oh dat oh dat Oh Jaja van Ajam Nakamura. En wij gaan door met Joe Kokker, Een van de helden. Volgens mij ook van Woodstock. The Night Calls hoor je niet zo vaak. En het is tien voor tien geweest. As we Kokker met een Calls. Ja, prachtig. En dan wil ik eigenlijk wil ik het met je hebben over iets heel bijzonders. En dat was uh, afgelopen donderdag. Ik, uh, ik was hier in de studio geweest. Ik reed, uh, reed terug naar Heemstede. En op de glippenweg zag ik een jongetje in de voormalige bushalte zitten. Grote kar bij zich. Staat op, James ruimt op. En ik had daarover gehoord. Dat is die jongen die is 13 jaar oud. En die loopt al 11 dagen tussen... Morgen is zijn elfde dag, vandaag is zijn tiende dag. Loopt hij hier door de regio alles op te ruimen. Hij is hier ook in Zandvoort geweest. Hij is in Bentveld geweest, Arehout, Heemsteden, Bad Oefendorp, Schiphol. En hij is hier maar aan het opruimen en aan het opruimen. Al het zwerfvuil, alles neemt hij mee. En ik ben met naast hem gaan zitten. Ik heb, ik heb met hem gepraat. Ik heb hem nog in de uitzending uh, uh, genomen met, uh, bij Roy. Hij heeft nog met, uh, met Roy gepraat hier uh, in het lunchprogramma. En die jongen is zo bevlogen. En hij vertelde vol vuur over de ocean clean-up. Over verantwoordelijkheid nemen. Over opruimen, zorgen voor elkaar. Echt prachtig. En James is een, is een held. En morgen is zijn laatste dag. Dan, uh, dan loopt hij door het, uh, door het Vondelpark om daar alles op te ruimen. En dan heeft hij gewoon heel veel geld binnengehaald. En heel veel, ruim, heel veel opgeruimd. Dus ik wil eigenlijk iedereen vragen. Help die jongen, steun die jongen. En dat kan via zijn website. Je kunt natuurlijk googlen op uh, James Ruimt op. Maar je kunt ook gewoon meteen gaan naar HTTPS. James dus is jamesruimtop.weebly.com. En dan, dan help je hem en dan steun je hem. Of ga gewoon naar hem toe morgen om, om half twee in het Stondenpark. Goed, dat was het weer voor vandaag. Ik ben er woensdag weer. Tot het eind, tot tien uur hoor je nog Randy Crawford. Op de achtergrond is het al begonnen. Met Street Streetlife. En ik, ik hoor je graag woensdag meer. En, en steun James op Jamesruimtop. Een keer voor de laatste keer. James ruimt op. https://jamesruimtop.wiiply.com